7 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op het spoor bij Hooghalen in Drenthe is de treinmachinist omgekomen. Het gaat om een man van 58 uit Hardenberg. De trein botste tegen de aanhanger van een trekker. Dat gebeurde op de onbewaakte spoorwegovergang. De bestuurder van de trekker is met de schrik vrijgekomen. In de trein zaten 54 mensen, twee inzittenden raakten lichtgewond... Treinverkeer tussen Beilen en Assen is voorlopig stilgelegd. Vanaf 8 juni moet iedereen die Groot-Brittannië bezoekt twee weken in quarantaine. Wie het land binnenkomt moet zijn adres en telefoonnummer opgeven. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt op een persconferentie. De maatregel is genomen om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Vanaf half juni gaat de Britse overheid controleren of bezoekers daadwerkelijk in quarantaine zijn... Overtreders krijgen een boete van 1.000 pond, dat is ruim 1100 euro. Er zijn een paar uitzonderingen, ze hoeven vrachtwagenchauffeurs en medische experts niet in quarantaine. In zeker 68 landen zijn door het coronavirus de nationale vaccinatieprogramma's verstoord. Daardoor lopen wereldwijd zo'n 80 miljoen kinderen van jonger dan één jaar het risico ziek te worden door bijvoorbeeld mazelen of difterie. Daarvoor waarschuwen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie... De directeur van UNICEF zegt dat de strijd tegen één ziekte niet ten koste moet gaan tegen de strijd, van de strijd tegen andere ziekten. De horeca in Breda mag maandag geen proefdag houden voor de landelijke heropening op 1 juni. Dat hebben de cafés en restaurants vanmiddag van het kabinet te horen gekregen. Breda wilde als proef voor heel Nederland uitproberen hoe de horeca in de anderhalve meter samenleving eruit moet komen te zien. De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld en zegt dat er ook buiten Breda veel steun voor de proef was. Het weer. Vanavond blijft het zo goed als droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen eerst veel bewolking, later op de dag meer zon. Het waait stevig en het wordt hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Let me the weekend in Tomorrow the old school roman There must be a boy if I obey Exotic face if you want to obey My eyes follow the curve of his hips Oh what I do for these other's life Thank you.